Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Holocaust-overlever Salom Müller... wil dat de Duitse spoorwegen excuses maken en compensatie betalen... voor hun aandeel in de jodenvervolging. Hij heeft een claim neergelegd bij de Duitse staat... en bij het spoorwegbedrijf Deutsche Bahn. Eerder bereikte Salo Müller al... dat de NS met een schadevergoeding kwam aan holocaust-slachtoffers. In het schandaal rond turncoach Vincent Wevers... zijn drie nieuwe beschuldigingen naar buiten gekomen... Drie oud-turnsters, die anoniem willen blijven, zeggen dat Wevers hen kleineerde... en dat hij met zijn aanpak ver over de grens van het toelaatbare ging. Zondag werd Wevers in Studio Sport beschuldigd door oud-turnster Joy Goedkoop. Zij vertelde dat hij haar had geschopt en geslagen. Een dag later zei een andere oud-turnster, Wayomi Macella, dat de coach haar stelselmatig kleineerde. De turnbond KNGU heeft met Wevers gesproken en geeft vanmiddag om half vier een persconferentie. Bij de politie zijn sinds gisteravond tientallen tips binnengekomen over de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken, die afgelopen weekend dood werd gevonden. De politie vermoedt dat ze is aangereden en dat de dader er vandoor is gegaan. De tips gaan onder meer over auto's met schade. De moeder van het meisje deed gisteren in de talkshow Op1 een oproep aan de automobilist om zich te melden. En de politie Rotterdam heeft vier mensen opgepakt... voor de oplichting van een telecombedrijf. De schade ligt op ruim een miljoen euro. Een verdachte werkte bij het bedrijf... en zou nieuwe iPhones hebben doorverkocht. Bij de vier verdachten zijn telefoons in beslag genomen... en werd in totaal drie ton aan contant geld gevonden. Welk telecombedrijf het is, is niet bekendgemaakt. Het weer, op de meeste plaatsen geregeld zon... wat stapelwolken en droog, het wordt 18 tot 23 graden... Vanavond overal vrij helder. Morgen blijft het droog, wordt het behoorlijk zonnig en warmer dan vandaag. Vrijdag wordt het ongeveer 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files op de A10 op de ringweg van Amsterdam. Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Rijden langzaam tot aan Durgerdam over drie kilometer. Er was een ongeluk gebeurd. Ze zijn bezig met bergen. De rechterrijstrook is dicht bij Durgerdam. En ik denk dat er op de A10 Noord een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel staat. Want bij amsterdam Hemhaven staat drie kilometer file met een minuut of tien vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel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 Betere stuifzand met zijn rijke geurige tabak en het miracle filter. Betere stuifzand hoeft er niet ook al meer. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of rock and roll music. Het Muziekmuseum. The music het Muziekmuseum. Kijk ook op het Dance, do, do, do, do. Well, I right. right. Oh, En daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rotleiding langs week 30. En dat is de week waarin de Britse koningin Elisabeth op 25 juli 2002 in Liverpool een nieuwe passagiersterminal opent op John Lennon Airport. Uiteraard is Joko Ono, de weduwe van John Lennon, bij deze plechtigheid aanwezig. Later op de dag gaat de koningin naar de Walker Art Gallery... voor een tentoonstelling van schilderijen van Paul McCartney. Na afloop verklaart Sir Paul McCartney... Ik geloof dat de Hare Majesteit mijn schilderijen wel aardig vindt. Ze vindt ze erg kleurrijk. Dit vind ik een groot compliment. Nooit geweten dat Sir Paul McCartney ook schilderde. Nee. Ja, muziek maken, dat weten we natuurlijk En de muziek waar we net mee begonnen... Het komt ook uit week 30. Je zou gedacht hebben dat het van Elvis Presley is. Maar nee, het is van de Amerikaanse zanger Charlie Rich. Hij overlijdt op 25 juli 1995 aan de gevolgen van een bloedprop in zijn longen. De countryzanger begint in 1958 zijn carrière bij Sun Records. In de jaren 70 wordt hij wereldberoemd met hits als The Most Beautiful Girl en Behind Closed Doors. Charlie Rich is 62 jaar geworden. We luisterden naar een nummer van hem uit 1960, Lonely Weekends. Het was zijn derde single en wat opviel was natuurlijk die elvis manier van zingen. Het was waarschijnlijk populair toen, zeker? Charlie Rich, dat was hem. Zometeen tijdens deze rondleiding een acteur die nummers van de Beatles opneemt alsof het sonetten zijn. Hij werd vooral bekend door de Pink Panther films. Dan weet ik het. En muziekvrienden, we hebben een oude top 40 uit week 30. Maar welk jaar, dat ga ik nog niet verklappen. Het is het geboortejaar van Jacqueline Govaart. Nederlandse zangeres, onder andere van Kresip, zeker. En Grat Dame, Nederlandse zanger van het Levenslied. Op nummer 1 staat een lied van een duo. Zij wordt geboren in Groot-Brittannië, maar groeide grotendeels op op Jamaica. Hij heet George Nukes en is een uh, Jamaicaanse DJ en zanger. En zijn dat noem ik nog niet, want anders weten we het natuurlijk. Het liedje begint met de volgende tekst. I wanna share your life. Every minute, every day and night. Een reggae nummer. En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Dat is deze week het achtste album van een van de grootste pop-slash-soul-artiesten aller tijden. Hij komt uit Minneapolis. Hij overleed op 21 april 2016. En zijn echte naam is Rogers Nelson. En dadelijk ook nog een smartlab uit de tipperade. Dus die is aan die top 40 gekoppeld, week 30. Waarvan overigens nergens een digitaal exemplaar van te vinden is. Niet op Spotify, iTunes, zelfs niet op YouTube. Maar wij hebben het. Het nummer wordt in de tijd geschreven en geproduceerd door Astrid Nijg. We gaan het draaien. En dadelijk ook nog muziek van Jerry Goldsmith. Hij componeerde muziek voor tientallen films zoals Rambo en Alien. Maar met welke filmmuziek werd hij het meest bekend? Ik ga het vertellen en we gaan het natuurlijk beluisteren. Oudste nummer deze week is uit 1952. Maar we gaan nu naar 11 september 1962. Ladies and gentlemen, The Beatles. The Beatles. The Beatles. Van Willie Mae Thornton, beter bekend als Big Mama Thornton. Ze overlijdt op 25 juli 1984 in Los Angeles. De zangeres is vooral bekend van het nummer How Dark... wat ze opneemt in 1952, en we hoorden dat net. In 1956 zingt Elvis Presley het liedje van Jerry Lieber en Mike Stoller... naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade. Mama Thornton is 57 jaar geworden. Ja, bijzondere uitvoering, hè? En die libere Stoller, Stoller hebben een ongelooflijk hoeveelheid nummers geschreven voor bijvoorbeeld Elvis Presley. Goed, muziekvrienden daarvoor, muziek van de Beatles. Want in Amerika wordt op 22 juli 1963 door VJ Records het album Introducing the Beatles uitgebracht. Het is het eerste album van de Fab Four wat in de Verenigde Staten wordt uitgebracht. De eerste verkoopcijfers zijn teleurstellend. Kennelijk is Amerika nog niet klaar voor het beatgeweld uit Liverpool. Op het album staan bijna alle nummers van hun eerste Britse album Please Please Me. Behalve de songs I Saw Her Standing There, Please Please Me en Ask Me Why. We hoorden het nummer net PS I Love You van het album. Het wordt opgenomen op 11 september 1962 en is een van de Lennon en McCartney composities van het album. Op het Europese album staan uh, zes covers en acht eigen composities. Bijzonder is overigens van het nummer van PS: I Love You dat Ringo Starr, de drummer van de band, niet drumt op het nummer, maar sessiemuzikant Andy White. Ringo is overigens wel te horen op het nummer, want hij speelt marrakes. Dat zijn sambaballen. Nou, moet nog eens een keer terugluisteren. Zodat het goed kunnen horen je het zometeen de langspeelplaat van de week. Achtste album van een van de grootste pop- en soul-artiesten... alle tijden uit Minneapolis. Hij overleed op 21 april 2016. En zijn echte naam is Rogers Nelson. Hij heeft een koninklijke naam. <lacht> Hij is een heel klein mannetje. Goed, maar voordat we aan de langspeelplaat van de week zijn... gaan we eerst naar een nummer uit de tipparade. En wel de nummer 1. En dat is meestal de alarmschijf. En dat klinkt zo... Week 30. Hot Chocolate. It started with a kiss. Uiteindelijk kwam het liedje in de hitparade terecht. Stond daar negen weken in met de hoogste positie nummer 4. Goed, muziekvrienden. Het is tijd voor de langspeelplaat van de week. Deze week een album van iemand uit Minneapolis... Hij heet eigenlijk Rogers Nelson, maar we kennen hem als Prince. En het is zijn, kijken, zijn achtste album en dateert uit 1986. Samen met The Revolution is het zijn derde album. De plaat fungeerde in de tijd als de soundtrack van de film Under the Cherry Moon. Dat was een zwart-wit film die werd geregisseerd door Prince en hij speelde ook de hoofdrol daarin. De meeste critici bestempelden de film als een commerciële en artistieke flop. Het muziekalbum Parade werd door de critici beter ontvangen. Commercieel deed het album het vooral goed in Europa. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen van de film... en de in de Verenigde Staten tegenvallende verkoopcijfers van de LP Parade... besloot Prince om het Amerikaanse deel van zijn tour Under the Cherry Moon te annuleren... en die zomer op tour te gaan in Europa en Japan. Opmerkelijk op deze LP is de afwezigheid van veel elektrisch gitaarwerk. Het album straalt in zijn geheel een wat akoestische sfeer uit. Nummers zoals Venus de Milo en Sometimes It Snows in April... laten Prins van zijn minimalistische en gevoeligste kant horen. Er kwamen in totaal vier singles van het album. Het nummer Kiss werd een wereldhit. In veel landen haalde de single de hoogste notering... en in Nederland kwam het tot nummer 2. Goed, deze week de Langspeelplaat van de Week dus. Album van Prince and the Revolution uit 1986. De plaat heet Parade. De Langspeelplaat van de Week. Eerst nummer wat we draaien uit de langspeelplaat van de week... Under the Cherry Moon van het album Parade van Prince uit 1986. Muziekvrienden, het is zover. We hebben weer een oude top 40 bij elkaar gezocht... We hebben de liedjes in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zappen er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 in. En op nummer 1 staat een liedje van een duo. De dame komt uit uh, Groot-Brittannië, wordt ze geboren... maar groeit op in Jamaica. En hij is een Jamaikaanse DJ en zanger. En hij heet George Nooks. Maar dat is niet zijn artiestennaam. Ik ga het nog niet vertellen. Goed. Ik stel voor, beginnen bij uh... nummer 40. Zes weken stond het in de top 40 en dit was de laatste week op nummer 40. Hold Me van Fleetwood Mac. Het was in de tijd de opvolger van Sarah, die een aantal jaren daarvoor was uitgebracht. Ja, ze hebben een paar jaar geen singles uitgebracht. Drie jaar om precies te zijn. Dit was eigenlijk weer hun nieuwe single. Hold Me, dus Fleetwood Mac nummer 40. En nu. Nummer 39. If you're not afraid of what. Endings are beginnings of beautiful things. It's a chance you take, a chance you'll win if some. De Amerikaanse zangeres. Ja, ze heeft mooie liedjes gemaakt, prachtige stem. Deze was ik eigenlijk vergeten. Hij heet One Hello. Nee, nee, nee. Nieuw in de pop. 40. Zeven nieuwelingen, dit is de allereerste. En wat zou het zijn, de Beatles, maar. Wat is het? Ja, het is toch een liedje uit 1967 zou je denken, toch? 68, wat is het? Het is een echte Beatle-medley. Is... En deze keer niet afkomstig van de uh, Stars on 45 van Jaap Eggemond. Maar het was wel de inspiratie tot het liedje van Capitol Records... die de rechte bezitter van uh, de Beatle-muziek die dacht... daar gaan we eens even op meeliften... en knipten vervolgens de originele liedjes uh, tot kleine stukjes... en plakten ze achter elkaar. En uiteindelijk maakten ze daar weer een medley van. Het kwam tot nummer 12 in de Billboard Hot 100. Dus het werd een grote hit. Hij kwam dus nieuw binnen op uh, 38 in deze lijst. Deze is trouwens ook nieuw. 37 Joe Jackson met The Real Man. Girls It's all It's got to change more. we think it's getting better. But nobody's really sure. Prachtig lied van Joe Jackson van het album Night and Day. Het was zijn vijfde studioalbum en het heet Real Man. In deze top 40 hebben wij best wel een hoop covers, kom ik achter. Liedjes uit de jaren 50, 60 die in een nieuw jasje zijn gestoken. En vaak met een discoritme was ook dit liedje, 1967. Oorspronkelijke single van Frankie Valley. En deze keer in de uitvoering van de Boys Town Gang. Ja, stelde eigenlijk niet zoveel voor, maar... Ze coverden gewoon liedjes. Disco-rippen eronder. Synthesizers erbij. En dat was hartstikke hip in die tijd muziekvrienden, uit welk jaar komt deze muziek nu allemaal? Het is het jaar waarin de Rubik's Cubus een rage is onder de jeugd. En het is het jaar dat Ruud Lubbers minister-president wordt van Nederland. Maar was dat de eerste keer... Ja, dat was de eerste keer. Tot 1994 is die minister-president geweest. Dus dit is een hitparade van de voer. 36 dus Boys Town Gang Nieuw Derde niebeling, een van de acht Nederlandstalige liedjes In deze hitparade Nummer 35 Geachte plantenbos Hier volgt een baantje Van Leni uit de Takerstrot Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder Een corporatie met eigen muzikanten en een accordeon. Misschien is het waard voor een plaatje We hadden laatst een feestje bij mijn buurman Tuin gehad En op het lands lag ik daar voor pampers in het water. En voor de graap ja, begin ik een lied te lalen. Toen zegt Tuin, dat is te gek dat mooie op een baantje knalen. Ongelooflijk leuke tekst en leuk gedaan. Tieneke Schouten Je zingt Leni uit de Takkenstraat. Het was in de tijd een liedje wat zij zong in haar tweede One Man Show. Ja, One Woman Show moeten we zeggen. natuurlijk, ja, Uiteraard. En dit is een bijzonder nummer van Queen... Geschreven door de gitarist Brian May. Nou, het aparte is dat het. helemaal geen gitaar het is, allemaal synthesizers. Dus eigenlijk helemaal niks voor Queen, hè? The words of love. En dan in het Spaans las palabras d'amor. 34 Las Palabras de Amor, zo zingen hun het. Of D, hè, zo'n tekens. Nog meer Nederlandstalige muziek. en muziek die we graag terug horen. Zeker, want dit is echt een geweldig liedje. Van het Klein Orkest. je natuurlijk uit Den Haag. Met Harry Kloorkestein. Dankjewel. Illusies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest. Nou, ik ben al geweest. Ja, Harry Jekkers, natuurlijk. We gaan het, in het tweede gedeelte helemaal draaien. We vinden het nog steeds echt een goed nummer. Vooral dat de orgels hierin Dat is typisch uit deze periode. Maar welke periode dan, zou je denken. Nou, denk daar maar eens over na een beetje een new wave periode, ja. new wave muziek. Punk was eigenlijk net afgelopen. Welk jaar exact? Nu muziek uit Maastricht, een soul band, en ze liften mooi mee op de discorage. We hebben bijvoorbeeld het liedje Let's Have a Party, maar kan je deze nog herinneren? Het zeilschip betekent het eigenlijk. Ja, een Nederlands beetje Italiaans zingt. Dat komt niet zo vaak voor. Maar ze hadden er een grote hit mee in Europa in de zomer van dit jaar. Ja, dat is wel slim omdat er niet Italiaans doet. Lekker zomers toch Op 31, Bananarama. Rama. ...Shy Girl... ...oh nee, Shy Boy natuurlijk. En... Um, een Brits Meiden Trio. En ze stonden op 31. En nu dus... Uh, officieel komt het uit Duitsland. Maar voor deze keer zingen ze Nederlandstalig. keer. Gingis Kaans Ze deden in de tijd 1979 mee met het Eurovisie Songfestival. Ze werden daar vierde. Daarna scoorden ze nog wat leuke disco liedjes. En dit is het liedje Klabouterman. Vertaald naar het Nederlands als Kaboutertjes. Ja, leuk. Het zou toch een keer helemaal moeten draaien, maar ja... Soms gaat dat dan ook weer vervelen. Het is dus even leuk om terug te horen, vind ik dan. Toch? En dan nu even kijken. Miller band Zo heet het van het gelijknamige album. 29 in deze oude top 40. Nu weer een liedje uit 1968. Een cover. Oorspronkelijk van Tommy James en de Chandel's. Zij componeerden het en voerden het dus uit in 1968. Maar dit was een cover van een Amerikaanse uh, ja, componiste produ producer, zangeres. Zo'n het even alles. Joan Jett is haar naam. en Glover, 28 dus. plaatje hoger, 27. Yvonne Elliman, bekende zangeres zou je denken dan You're sleeping. You always is me al welke zangeres het is? weet ze? Yvonne Marion Elliman. En we kennen haar natuurlijk het beste van Jesus Square Superstar. Daar, zong zou je mee. En dit is een hitje van haar. Zevende tijd door Michael Price, Dan Walsh en Steve Berry. En zo heet het Love Pains 27 in deze oude top 40. Nummer 26. Ook weer een leuk liedje. Een beetje in de hoek van Rama. En uh, Adam Ant, bijvoorbeeld. Malcolm McLaren. Die ontdekten ze trouwens. Een Brits pop dus Ze noemden zich Bow Wow Wow. Zeg je dat of wat? Ze maken allemaal van dit soort leuke muziek. Luister maar. Eens. 26 dus. I Want Candy. These two boys really need business today. Forty 15. Out. What? Out. out. out. What? The ball, the ball was, out. was out. You gotta be kidding. The ball's in. Everyone can see that. The ja, iedereen kent het liedje natuurlijk nog. Chuck Sharkdust, zo heet het. Van The Brad. Het was een, uh, ja, een komisch duo. Kaplan Kay en Roger Kitter. Twee uh, bekende Britse comedians. Die in allerlei uh, programma's-series uh, op de Britse televisie uh, speelden. Die Roger Kitten zat bijvoorbeeld in uh, Allo Allo. Daar zat hij bijvoorbeeld in. Nou, het liedje gaat uh, natuurlijk over John McEnroe, die nog wel eens heel erg boos uh, kon worden tijdens een uh, tenniswedstrijd. Amerikaans nu ook met nu, 24 met Pieter Wolf. de Freeze Frame, de J-Gals band. En nu weer een lied uit 1965, in de tijd geschreven door Smokey Robinson. Hij voerde het uit in dat jaar met The Miracles. Maar de cover die de meeste aandacht kreeg was toch wel deze. Maar dat was een heel wat jaren later... Rolling Stones, dus 23 going to a go-go. En dan nu. De Nederlandse productie staan er 13 in deze lijst in totaal. Ik geloof. Uh, hoeveel Nederlandstaligen die had ik net gezegd? 8, geloof ik. Ja, goed. sorry. Nou goed. Van het album Doris D. en andere stukken. Doe maar met. Is dit alles? Nog meer Nederlandstalige muziek op 21. Drukwerk. Ik voel nog steeds het harde eeuw. Jouw hand die mijn kinderen streelt. Met jou op straat eerste stappen. Je leerde me tegen een bal aan trappen. En schoon een andere, een lelijk koning krijgen. De band van Harry Slinger. Drukwerk. Nederlandse prompgroep. Nederlandse muziek. Papa heet het. Ja, dat hadden we natuurlijk al uh, lang door. Toch? Is de metalen muziek uit Nederland. Van Rob Papen, Ruud van Es en Peter Kommers. Nou, die deden ook mee met uh, de muziek van uh, Hans de Boy. Annabel speelde ze bijvoorbeeld op mee. op nummer 20. Het nummer Sol van de Nova. En genoeg zou ik zeggen, toch? Ja. Leuk, maar... Even maar... Nederlandstalige muziek ik had deze niet eens meegeteld en ik had naar de titel gekeken. En dit is Kiddy Kiddy Kiss Me. Ja, Engelse titel, maar wel Nederlands gezongen. Muziek bent uit uh, het land van de Efteling. Kaatsheuvel. Brabant dus. Highway, zo heette de band. Nu weer muziek uit uh, Duitsland. En wel op 18. Uh, ze noemden zich Trio. Ja, zo heet het dus officieel. Ik liep dich niet, du liepst mich niet. Aha, aha, aha. Ah, ze zingen ook een stukje Engels. En dan is het I don't love you, you don't love me. Aha, aha, aha. En da-da-da staat er weer voor. Genoeg meligheid, muziekvrienden. Ah, leuk om terug te horen, absoluut. We zijn inmiddels bij de, het linker rijtje en beland dus bij. Uh Vette Bas Imagination, een uh, Brits trio met uh, disco muziek. En dat heet Music and Lights. Op nummer 1 staat een liedje van een duo. Zij is geboren in Groot-Brittannië, maar groeide op in Jamaica. Hij heet George Nooks en is een Jamaicaanse DJ en zanger. was solo, nummer van haar Word, Dead Body, op nummer 16. En op nummer 1 die artiestennaam van die zanger is Prince Mohammed. Misschien hmm, heb ik het dan nu al verraden. Maar hoe heet zij dan? En hoe heet het liedje op nummer 1? Uit 1970 van Stevie Wonder. En nogmaals. De Boys Town Gang 14. Nu. Uit Nederland. Ja. Altijd leuke boerenmuziek, hè. Maar daar is niks mis mee. Normaal. Met een liedje. Niet nog huis Huus toegon. Ik spreek het weer helemaal verkeerd uit. Normaal 14 met niet Norhus Toegang. 13, een van de grootste hits van de band Toto Africa. 12, ook weer een oud liedje. Liedje uit 1961, I Will Follow. En deze keer de uitvoering van José. Kennen we natuurlijk van Luf, kennen we haar. We gaan even snel doorheen, anders gaan we het niet halen. Nummer 1 hit, nog een trekker langs langs de plaat van de week. 11 Kids Creole, de coconuts. I'm a wonderful thing, baby. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands Hitgebeuren. Dit is de Top 10! Top 10! Muziekvrienden, we hebben een. Top 40 week 30, 1982. 10, ik lees de top 10. We draaiden nummer 1 in En dadelijk nog een track te de langspeelplaat van de week. Komt-ie. Nummer 10. Soft Cell met Torch. Ik zou hem graag het tweede gedeelte willen draaien. Prachtig nummer. Nummer 9. Vanessa met Dynamite. Zong ze dat zelf? Of was het de studio is? Nummer 8. I Can Make You Feel Good van Shalamar. Nummer 7. Daar is die dan. Harry Klorkenstein. uit het kleine Orkest met O.O. Den Haag. Geweldig nummer. Nummer 6. I've Never Been To Me van Charlene. Amerikaanse hit, zeker groot. Nummer 5, Biscaya, James Last. instrumentaal nummer. Nummer 4, Avalon van Roxy Music. Nummer 3, Een Beetje Geld voor een Beetje Liefde van Angelique. Had dat niet te maken met het Eurovisie zongfestival. persiflage erop, zeker. Nummer 2, Diep In Mijn Hart, André Hazes. En nummer 1, June Lodge en Prince Mohammed. Here it is! It's number Nummer 1, Muziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.